Hij denkt dat verkiezingen op zijn vroegst in oktober haalbaar zijn. Verkiezingen in juni, zoals PvdA-leider Samson bepleit in Nieuwsuur, zijn volgens Pechtold niet haalbaar. Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf is in 2009 onterecht aangemerkt als verdachte, dat zegt Nationaal Ombudsman Brenningmeijer. Van der Graaf werd ervan verdacht dat ze twee artikelen voor de Telegraaf had gebaseerd op staatsgeheimen. Later bleek dat die verdenking was gebaseerd op onrechtmatig onderzoek van de AIVD.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 Er staat bij elkaar 107 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 3 kilometer. Richting Amsterdam bij de Afwitbunschoten ook 3. A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Komplein 4. A9 ook maar richting Amstelveen bij Bad Hoverdorp 6 kilometer. A12 daarna richting Utrecht bij Reewijk 3. De A13 daarna Haag Rotterdam voor Delft ook 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliederet West 3 kilometer. En richting Rotterdam bij Hardingsveld Giersendam ook 3. A16 Breda Rotterdam voor het knopen ter 3. En de laatste is de A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Afrit Maarnstad 10 kilometer.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 Goed, we zijn er weer. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Het is vandaag een prachtig mooi weer het komt er goed uit, want er wordt gewandeld en morgen wordt er hard gelopen. Zoals ik al zei, de techniek wordt gedaan door Roy Haldeman. De redactie is door Yvonne Roosendaal gedaan en Elle Jansen. Uh, Henny van der Leden staat heerlijke koffie in te schenken in Hotel Hoogland, dus kom gezellig langs. Water mag ook overigens. Naast mij zit Irene de Jager. En naast mij zit Ben Zonneveld. En wij gaan uh, door het programma heen. Wat gaan we allemaal doen, uh, Irene? Wat we gaan doen vandaag... Ik moet even op mijn lijstje kijken. Heerlijk is dit. Uh, wij gaan vandaag uh, Michael uh, Gane... Kane. Kane. Kane. Kane. Kane. Gaan we? <laughs> Michael Kane. Michael Kane. Oh, dat is heel leuk. <laughs> dat, uh, dat willen we wel. Van uh, Le Champion over uh, de Cirqueurin uh, gaan we spreken. Daarna is Ernst Brokmeijer bij ons aanwezig. Het 90-jarige bestaan van de Zandvoorten Rekstbrigade gaat volgende week gevierd worden. En dan komt Gerard Scholten. Hij is duinwachter en hij gaat vertellen over de weg van het water. Nou, dan zal hij waarschijnlijk wel een emmer water meenemen. Want de vorige keer ging hij over het te vertellen en nam hij een gewijn mee. Je weet nooit waar hij mee komt. Gerard, altijd een geweldige verteller en een goede boswachter. Harry Hobo die is voorzitter stichting Natuurbeland Amsterdamse Waterleiding Duinen. En hij wordt een protestwandeling door de waterleiding. Duinen uh, gedaan en we zijn benieuwd wat het doel en de meelopers zijn. Daarna komt Pieter Joustra uh, over NL Doet van afgelopen weekend. Dat... NL Doet is een, uh, een, een compleet weekend in heel Nederland waar allerlei vrijwilligers dingen doen. De, vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld bij uh, uh, ook Zandvoort die uh, houten palen geschilderd. Dat doen ze dan met de Lions samen. Vandaar. Daarna komt Deva Mandiep. Ik heb het vorige week al gehoord over de radio, Klopt. over de, uh, de, het parkeerprobleem en de inloopavond. Uh, dit zal wel een reactie zijn op wat er deze week gebeurd is, of niet? Uh, inderdaad, en ook over de, de uitzending van vorige week, want die was heftig. Uh, ja, ik heb hem uh, vanuit Lissabon uh, mee mogen maken. Dus. En... We gaan het zien. Ja. Maar eerst een muziekje. Roy, wat wordt het? Uh, Jesse Green. Jesse Green, nice and slow. Dit was een nice and slow. Nou, we wordt er vandaag heel wat afgewandeld, maar ik denk niet dat dat nice and slow gaat gebeuren. Tegenover ons zit Michael Kane van Le Champion. Welkom. Dankjewel Ben. Uh, jij bent marsleider, leider parkoer ja. Ja, ik, uh, ja. We, we praten wel eens met René en Jeroen. En René die, die durft vandaag niet te komen. Die is gauw zelf mee gaan wandelen, heb je begrepen? Klopt, ja. Die is uh, lekker een stukje in de zon aan het wandelen. En uh, uiteindelijk geeft ik hem grote gelijk natuurlijk. Het is heerlijk weer. <laughs> ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want uh, we mailen wel eens over een aantal dingen die in het dorp gebeuren. Hij heeft zijn kop natuurlijk helemaal vol. Ja. Morgen is hij de, uh, de baas, zeg maar. Ja, ja, René is de event manager van het evenement. Dus... Van het hele evenement of ja. van uh, alleen morgen? Ja, morgen. Oké. Okay. Jeroen Wouda is van het, Die is van vandaag. Uh, van Zandvoort. Okay. Ja. Um, inmiddels zijn er twee evenementen. Hè. We gaan het eerst even over uh, uh, vandaag hebben. De 30 van Zandvoort. Yeah. Ik kan me nog herinneren dat uh, bij de eerste keer jullie verwachtingen zo'n beetje 500, 600 deelnemers waren. Trots, ja. En in al ras verschijnen er iets van 1500 of 2000 mensen. Ja, dat is een ongelooflijk uh, aantal natuurlijk het eerste jaar. Uh, dat hadden wij zelf natuurlijk ook nooit verwacht. Uh, maar ja, eigenlijk uh, overtreft uh, de verwachtingen dit jaar weer. Want er zitten nu weer op 7, ruim 3700 deelnemers. Dus dat is wel gigantisch, uh, ook als je kijkt naar de afstand, want er is maar één afstand, ja. de 30 kilometer. Dus, uh, nou, ja. Is dat ook een beetje uh, door het weer of door het succes van vorig jaar? Want je, moet, je moet ergens communiceren met die, met die mensen. Natuurlijk. Ja, nee, dit is echt door het uh, succes van vorig jaar. Uh, onze inschrijving sluit ongeveer twee weken voor het start van het evenement. Mm -hmm. Dus wij kunnen geen rekening houden met het weer, helaas. Ja, over het weer hebben wij duidelijk afspraken met uh, René. <laughs> maar die gaan wij je niet herhalen, anders uh, haar loopt toch. Uh, een geweldig uh, opsteker vind ik de wisseling van het parcours. Uh, ja. Ik heb me vorig jaar, uh, uh, nou niet mateloos, maar wel geërgerd over de Zandvoortselaan en, uh, en, en de binnenkomst van Zandvoort. Ja, dat hebben we ook geuit samen met René in een, in een evenementenevaluatie. evaluatie En gelukkig zie ik dan toch dat het visserspad uh, gebruikt gaat worden. Hoe is dat nou zo gekomen? Is dat toch door uh, de PWN toegestaan? Nou, wat je ziet is dat uh, door de groei van het evenement mensen enthousiast worden uh, en ik denk dat daardoor, door het succes van het evenement, dat mensen meer gaan kijken naar uh, uh, hoe, hoe wij het parcours mooier kunnen maken en dat uh, uh, zo als PWN daar ook in meegaat. Mm -hmm. Ja, is, uh, is nog steeds sponsor bij Egmond, dus ja. je zit ook wel een klein beetje met een voetje ja. in de organisatie, ja. dus je, ja. die kan je wel kneden. Wij kennen ze goed. Ja, dat ja. is wel makkelijk. Ja, nee, het is een enorme opsteker voor het dorp natuurlijk ook. En het weer werkt natuurlijk wel mee. Dat, ja. het, uh, dat het druk wordt. En uh, wat, wat verwachten jullie daarvan? Van het weer zelf? Nee, niet van het weer, maar van de, <laughs> de drukte in het dorp. Nou, uh, wat we hopen is dat de mensen uh, blijven hangen. We hebben uh, dit jaar uh, uitgebreid met... Uh, Zeg maar de, de groep eh, ondernemers Proberen we een, een menu aan te bieden eh, We hopen dat eh, de deelnemers Daardoor in het dorp blijven Dus eh, gezellig een biertje zwijven drinken bitterballetje eten eh, En daarna uit eten gaan Lekker hopen. de terrasjes vullen Ja, ja, ja dat is wel de bedoeling ja. Ik was uh, net in het dorp Ik denk, ga eens kijken hoe er alle, allerlei dingen opgebouwd worden en, uh, Bijvoorbeeld in het midden van de Haldenstraat Staan allemaal uh, bankjes buiten Waar de mensen lekker kunnen zitten Terrassen worden uitgebreid Bij vier ja. is het uh, groter geworden dus men is daar wel een beetje op, uh, op voorbereid, zeg maar. Ja. Nou, Jij ziet... doen uh, iets van 10 mensen mee met het zin uh, in zandvoormenu begrepen? 1950 voor een drie gangen menu? Ja. Ja. Klopt. Klopt. Is dus niet alleen voor de open, hè? <laughs> nee, is ook voor de wandelaar. Oké. Okay. <laughs> Ja. Dus uh, dat is dan uh, voor de zaterdag, 3.700 wandelaars die uh, vertrokken zijn vanuit het circuit? Ja. Ze zijn uh, hoorden dus ook autoraisen vanmorgen. Ja, dat klopt. En uh, ik denk dat dat uh, uh, leuk is voor het evenement, ja. want er komen heel veel mensen vanuit het hele land. En uh, die kennen uh, Zandvoort wel en die kennen het circuit wel, maar die zijn er nooit geweest. Dus nu maken ze ook mee wat de mensen van Zandvoort meemaken, dus het op het circuit. Um, dus ik denk dat dat heel erg leuk is. Dus ze zijn om 8 uur gestart. En, uh, nou, vanaf, we nemen, dan nemen we even het parcours door. Acht uur zijn ze gestart. Ja, rechtsaf bij het circuit. Rechtsaf bij het circuit. Uh, dan gaan zij over het strand richting uh, Ijmuiden. Uh, en dan gaan zij rechtsaf en dan moet je mij even helpen, Ben. Uh, Ligt er door het PWN gebied <laughs> lopen we dan? Ja, ja, ja, ja. Over Veen. Uh, uh, je mist voor overveen een stukje Duin en Kruidberg. Duin en Kruidberg, inderdaad. Um, duin en Kruidberg geeft zelfs een rondleiding voor de Wandelaars, heb ik gezien. Dus als je daar aankomt als wandelaar, dan kan je inschrijven of wachten op een... Uh op een rondleiding in het landgoed Duin en Kruidberg, wat een fantastisch kasteel is. Ja, is prachtig. En daarna uh, loop je door naar Overveen. Kopje van Bloemendaal nog eerst. Kopje van Bloemendaal, ja. En dan, nou, Overveen, het is jouw parcours. Ja, ja dat, uh, dat uh, en dan kraantje lek. lek. En dan kraantje ja. lek. En dan uh, finish vanaf 12 uur. Dus, uh, en daar zijn ze nu bezig mee met, uh, met ja. opbouwen. Dus, uh, ja. nou, we hebben het ook nog even over het laatste stuk gehad, hè. dat uh, uh, of via de krocht of via de post Straat. Ja. En uiteindelijk is het toch de Poststraat geworden en uh, dan een klein stukje Kerkplein, en dan linksom naar uh, Raadhuisplein en ja. Aldestraat. En daar is dan de ja. finish. Ja. ja. Ja. Pak je toch een stukje uh, oude centrum mee ja. eigenlijk. Ja. Dat is ook wel ja. leuk. Ja. Nou, er is natuurlijk vanmiddag een hoop muziek in het, uh, in het dorp. Ja. En, uh, er worden ook nog bankjes onthuld van ja. uh, uh, vijf kunstenaar, kunstenaressen. Die bankjes zijn nu geplaatst en het is de bedoeling dat die naar de boulevard, ja, de boulevard ja. om drie uur, met muziek. Ja, helemaal leuk. En zondag? En zondag ja, zondag uh, dan is het hardlopen. Ja. Dus, uh, en dit jaar uh, hebben we een kleine stijging in het aantal uh, deelnemers. Dus we zitten uh, uh, op ruim 12.700 uh, deelnemers. Dus dat dat is weer een mooi aantal voor, hmm. uh, voor ons, maar ja. ook voor, de, voor het dorp Zandvoort. Uh, we beginnen met een. Uh, nou, we hebben natuurlijk verschillende onderdelen. waarbij het circuit eigenlijk centraal staat. Uh, we beginnen met uh, de kinderloop. Dat is een uh, 9,5 en 2,5 kilometer over het circuit. Die begint om uh, kwart voor 11. En daar is nog een na-inschrijving voor mogelijk. Dus Oké, okay, en hoeveel, hoeveel inschrijvingen hebben jullie daar nu voor? Uh, 500. Dat is ook best wel veel. Ja, is heel, dat is echt een. een dus echt wel een geschreven worden: Zandvoort ja. is schrijven. Bij wie? Met je kinderen. Uh, op, uh, op paddock 2 uh, in de runnerstand. Oké, okay, op de Trijparat kan er ingeschreven geschreven worden. Dus. Ja, ja, en wat is dan de Max? Uh, tot nu toe we geen Max okay. wij hopen dat er zo nou ja, mogelijk uh, kinderen komen. Het kan zijn dat je zegt van nou, het zijn er 55. Dus uh, Ik maar dat er is geen max. Okay. En uh, dan het volgende: uh... ja, dan beginnen we met het scholenkampioenschap. Uh, dat is een uh, 4,2 uh, kilometer afstand. Uh, nou, dit jaar hebben we 27 teams. Dat is wel een record, uh, hè? 27 ja. teams. Ja. Ja. ja, er zitten al 135 deelnemers in. Dat is een heel leuk onderdeel. En je ziet echt. Dat de scholen in de regio uh, die gaan daar steeds meer aan meedoen en die strijden echt nou ja, om als uh, kampioen ja. uh, van de regio uh, te worden. Zeg maar. dat is ja. op het circuit zelf? Ja, dat is ook op het circuit. Okay. Uh, dan hebben we een ladies circuit run, die is 5 kilometer. Dat is een uh, volle ronde, of uh, dat is eigenlijk een klein rondje door de pitstraat. Ja. En dan een volle ronde over het circuit. Die is 5 kilometer, doen uh, ruim 1200 dames aan mij Dat is dus, uh, ook een, uh, een groei. Dat is een mooi aantal. Ja, ja, ja. Dat was leuk. Ja. Vorig jaar waren het een stuk minder. Ja, iets minder. Ja, je ziet het evenement steeds maar groeien groeien. Ja. Het, het blijft groeien, ja. Maar dan wil ik even naar die uh, die, die main loop, de, de, de, de grote kilometer. Rest, Daar zijn die 12.700 op ingeschreven, of is het totaal? Nee, het totaal is 12.700 okay. en dan zullen er 9.000 uh, moet ik goed, even goed zeggen, 8.500 deelnemers zitten op die 12 kilometer. Oké. Okay. Ja. Start, 1 uur. 1 uur? Ja. Uh, hoe laat is de laatste start? Uh, die is om half dus onder 10 minuten starten was het ja. geloof ik. Uh, half twee is dan de laatste start. Ja. Uh, ja. Dan gaan ze in het dorp door. Ja. Uh, in het dorp is ook weer van alles te blijven begrijpen. Ja. Er is dus, uh, wat muziek. Ja is dus um, weer met, uh, uh, nou eigenlijk met jouw uh, nou, uh, uh, uh, <laughs> Ik doe dat natuurlijk helemaal niet alleen, want er, uh, het merendeel dit jaar is gedaan door Ingrid Muller omdat ik uh, een tijdje afwezig ben geweest, maar wel alle mails heb kunnen volgen. En het dorp staat weer bol van de activiteiten. Uh, wat je ziet en wat ik erg leuk vind, uh, en daar, daar doen jullie ook aan mee, aan uh, uh, het versieren van huizen. Ja. Je zag het eerste jaar in de zag je niet zoveel. Klopt, Maar vorig jaar was daar gewoon één groot feest. Al die zeker met het mooie weer, al die terrassen zaten vol. En, ja. en ik ben ook zeer benieuwd uh, wie dit jaar de prijs gaat winnen. Jullie uh, doen. Ja, we doen een, een, een prijs met het mooiste versierde huis. Uh, eigenlijk is het uh, uh, zo dat we proberen uh, het hele parcours te versieren. Dus uh, alle mensen die langs het parcours wonen, die hebben van ons een brief gehad met een poster. Uh, wij zijn zelf bezig met versieren. Uh, zoals je waarschijnlijk hebt ja. gezien. ook ja. ballonnenbogen heb ik al gezien. Ballonnenbogen worden weer geplaatst. Uh, vlaggenmasten worden opgehangen. Uh, mijn collega Wouter is uh, afgelopen gisteren bezig geweest om allemaal uh, vlaggenmasten op te hangen. Al. Mm -hmm. Dus de hele Van Spijkstraat staat vol en de Van Alphenstraat. Dus uh, ja, we proberen een hoop aan te doen. Waar is de finish? Finish op het circuit. Op het circuit zelf. Ja. En er is daarna Do nog een evenement uh, aan vast? Ik zie... uh, die, je kan lekker een borreltje drinken. daarna. Dat okay. is, uh, ja. nou, nou, het, is, het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen die finish het dorp in komt. Het dorp in. Zeker. En uh, een van de uh, hoofdsponsors die uh, looft ook 250 handdoeken uit als je met je startnummer op het raadhuisplein komt. En ja. ik kan je nu al beloven over het mooiste versierde huizen, dat ja, is het jouw Wat, huis is Plakkelstad 6 het, het strand doet niet mee hoor ik nu ja. maar we gaan straks over het strand hebben ja, met uh, Ernst Brokmeijer van uh, de reddingsbrigade um, Drukke dag morgen. Drukke dag morgen. Drukke dag vandaag al. Want vandaag uh, ga ik met uh, de sectorleiders het parcours fietsen en controleren. En dan uh, morgen ja, begint het feest uh, voor ons al om een uurtje of zes morgens. Ja. Belangrijk voor de mensen die uh, zandwoord in en uit willen. Hoe laat wordt het parcours echt afgesloten? Het wordt echt afgesloten om twaalf uur. Om twaalf uur ook. Ja. ja dat is... En na de laatste loper zien we het gelijk weer uh, opgebroken worden. Klopt. Klopt. En dat, uh, je kan een beetje aan een kwart over drie. Die half vier denken ja? uh, rond rond die tijd. Dus ja. de, de recreatielopers hebben dus twee uur de tijd zo'n beetje. Ja, ja, ongeveer. ja, ja. ja komt dat? Ja, dat klopt 1 uur in drie kwartier. 1 uur drie kwartier ja. oké. Okay. En daarna wordt netjes alles weer uh, vrijgegeven, ja. behalve de Haldenstraat, ja. dames en heren, die blijft afgesloten. Ja. Omdat het daar met dit weer een geweldig feest gaat worden. Wat uh, nog even wat vreemd was vrijdag, dat er allemaal borden stonden in heemsteden, zand voor niet bereikbaar. Heb je uh, ja. dat nog meegekregen? Ik heb het wel gehoord, uh, inderdaad. Ja, maar ja. Uh, volgens mij staat de aanstaande zon. Stand voor een Ja, zoiets stond erop, ja. maar nu nu hangen er allemaal jute zakken overheen. Ja. Ja. Dat was niet handig. Hij hey, is goed, ja, um, bedankt voor je komst. Nu ja. ga je Dank van de week wel. zeker nog een paar keer zien. Zeker ben. Ja. Bedankt. Jullie bedankt. Oké, okay, tot ziens. Ja. Didn't say met So You Win Again. Ja, wie er ook uh, moet gaan winnen is, is natuurlijk. We hebben het er al heel even over gehad, sorry dat ik even in de last doen. Tegenover mij zit Ernst Brokmeijer en die wil graag die iPad winnen. Waarom? Nou ja, wat wij als uh, racebegaarde al jaren doen uh, bij de circuitrun is, buiten dat we uh, op het strand uh, uh, meehelpen aan een uh, stukje veiligheid en onze voertuigen inzetten, is dat wij in onze ogen op het zwaarste punt van het circuit, waar iedereen uh, het strand afgaat op de Zuidboulevard, en, uh, en er is al een groot stuk gelopen, ze dus moeten het strand af, de audit omhoog, dat we er eigenlijk al twee jaar proberen, uh, ja, toch wel uh, het een en ander aan te kleden, muziekje erbij, en proberen iedereen uh, wat extra energie te geven om, uh, om, zoals wij het noemen, de heel omhoog uh, te de beklimmen. Uh, dus ja, uh, het is versierd, het is één groot feest. Dus uh, Ik weet niet of de jury meeluistert, maar kom ook even op de, op de boulevard kijken. Want uh, volgens mij maken wij wel kans, als één van de mooiste versierde plekken van zand vanmorgen. Ja, we zullen dat zeker even opbrengen bij de jury. Met uh, uh, hoeveel mensen zijn jullie actief uh, vandaag? Uh? Uh, we zijn vandaag bij de, bij de loop actief met, uh, met twee voertuigen op het strand en ons Dus Ze zijn op dit moment uh, in totaal man of tien uh, aanwezig uh, om uh, ja, de, de wandeltocht te begeleiden. Wat overigens ook het afgelopen jaar ja, heel rustig verloopt. Het is meer um, voor het geval dat er wat gebeurt, dat we in ieder geval de voertuigen op het strand hebben. En Zeker het stuk tussen Bloemendaal en de Muiden is uh, een lastige plek om te komen. Dan kan je alleen maar over het strand komen. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden waarom uh, nou ja, vanaf vanochtend kwart vracht al een uh, aantal mensen van de range gaan, uh, ook uh, druk in touw zijn. Hoe is in jouw inschatting eigenlijk de, de verdeling zondag en zaterdag? Heb je uh, zaterdag meer zogena zogenaamde problemen als uh, vandaag? Of is het even even? Nou ja, uh, er is natuurlijk altijd voor of heel lastig inschatten. Als wij uh, voor onszelf kijken, dan is de zaterdag meer een stukje begeleiding. Ja. Uh, wandelen is, nou, in die zin ook uh, minder risicovol dan, uh, dan het hardlopen. En dat betekent dat uh, ja, de kans dat wat gebeurt ook kleiner is. Okay. Uh, de zondag is natuurlijk een veel Grote groep mensen. Nou, Hardlopen uh, kan ook een uh, ander risico met zich meebrengen. Uh, gelukkig, uh, en, maar geloof ik, vanuit de Rijnsgaan, kan de op het strand nou, een enkeltje en iemand die uh, gewoon uh, denkt: nou, 7, 8 kilometer, ik heb geen zin meer. Hè, dus een paar uitvallers, nee. daar houdt het uh, bij op. Uh, maar je weet natuurlijk nooit. En dat betekent dat uh, wij, maar bijvoorbeeld ook het Rode Kruis en andere hulpdiensten, toch vooraf uh, goed uh, de praatboeken en de scenario's doorwerken. Je moet uh, beslagen om, uh, op het strand komen. Wij komen inderdaad uh, beslagen op het strand. Uh, uh, en uh, uh, ja, eigenlijk met de insteek dat we net als de afgelopen jaren er uh, samen met heel Zandvoort een uh, supergezellige dag van gaan maken. Nou, dat gaat zeker lukken. Uh, we gaan af van het uh, hardlopen en wandelen, want eigenlijk zit je hier om uh, eens te vertellen over het 90-jarig bestaan van de Zandvoortse Remigade. Dat is natuurlijk al heel oud. Dat is uh, heel oud. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat begonnen? Uh, ja, dat is eigenlijk begonnen uh, uh, met een... Uh, in die tijd, hè, in de jaren 20, uh, spreken we over, uh, was nog echt de tijd dat er uh, ook regelmatig langs de kust, niet alleen in Zandvoort, maar ook op andere plekken schepen, stranden um, en um, nou, wat ik me wel over, uit de overleving heb laten vertellen uh, de gemiddelde kustbewoner dan meer geïnteresseerd was in de lading van het schip ja. dan in de opvarende, he, want daar was wat aan te verdienen um, uh, maar in die jaren zag je ook op een aantal plekken dat ook mensen dachten ja, het is natuurlijk ook heel uh, sneu voor de opvarenden, dan moeten we proberen te redden, te helpen in ieder geval als ze bij het strand komen opvangen en wij gaan daar een soort ja, range brigade. nou niet de knrm stations uh, uh, uh, uh, zijn toen in het leven geroepen. De KNRM bestond toen nog niet. Uh, nee, dat is. Uh, ik weet niet precies wat uh, hun oprichtingsjaar is, maar je ziet over twee jaar. Volgens ja, mij hij ziet langs de kust dat er wel besef kwam van we moeten iets ja. doen met die mensen die, uh, nou ja, uh, die in de problemen raken um, en uiteindelijk uh, heeft men besloten in, in uh, uh, 1922 om uh, tot de oprichting over te gaan van een renningsbrigade, dat hadden ze in Noordwijk hadden ze dat al gedaan en in Zandvoort antwoord men dat het ook tijd was om dat te doen en daar is eigenlijk uh, ja, onze historie begonnen. Was het, was het toen al een landelijke organisatie? Of is het, uh, nee, het was toen nog uitgebreid, een, uitgebreid, uitgebreid, ja, uitgebreid ja, en, ja. het is wel in die periode al vrij snel is er een soort overleg ontstaan landelijk. Uh, dat is, uiteindelijk is dat landelijk uh, uh, de Koninklijke Nederlandse Bond tot redder van Drenkelingen ja. geworden. Heel lang in Haarlem uh, het hoofdkantoor gehad. En ook uh, de Zandviseringsbegaan is daar al vrij snel uh, bij aangesloten. Is het een uh, organisatie die alleen maar op vrijwilligers draait? Het is in Zandvoort een, een organisatie die 100% op vrijwilligers draait. Dus we zijn echt een vereniging uh, waarbij van de instructeur tot aan de strandwacht, uh, tot aan degene die, uh, die cursus geeft, uh, alles gebeurt uh, ja, uh, uh, volledig vrijwillig. En ik durf bijna te zeggen voor de meeste strandwachten uh, is het ook een hobby die geld kost. Omdat nou, ja, ook een aantal van de spullen die we gebruiken uh, wordt voor een deel uh, gewoon door de strandwachten zelf betaald. Uh. Nee, is het moeilijk? mensen te krijgen? Of uh, is het een, een um, grote aanmelding van mensen die graag mee willen doen met nou, jullie? Tot, tot nu toe, um, uh, eigenlijk in de historie zijn we altijd uh, uh, in die zin een redelijk rijke vereniging geweest dat uh, um, vooral de, ook onze eigen zwembadopleiding, uh, vrij veel leden die doorstroomden. Wat ook wij merken en dat is een trend die zich binnen alle sportverenigingen voordoet, is dat de afgelopen jaren we wel merken dat het steeds lastiger wordt en dat vooral aan de jeugdkant en uh, merk je toch uh, dat men tegenwoordig uh, vaak het stereotype van uh, 600 Hobbies, vijf voetbalclubs, ja. muziekles, ballet, nou alles door en eraan. En de rensengade is er één in het rijtje, waarbij we ja, toch de, tot een aantal jaar terug mensen hadden die daar 100% voor gingen. Maar gelukkig heb je ook nog steeds mensen die, de, de, ja, die er vol voor gaan en blijven. Want je moet wel gekwalificeerd uh, zeg ja. Maar zijn. Ja, het, het is echt een traject uh, waarbij, uh, zeker als je op het stand mee wilt draaien, je een aantal jaren cursus volgt. Ja. Uh, zowel om alle gevaren van de zee en ja, eigenlijk hoe red ik een persoon uh, om dat onder de knie te krijgen, Maar ook tegenwoordig met alle nieuwe technieken, de communicatie, de voertuigen, hoe je met een boot uh, vaart. Uh, ja, al die aspecten komen in diverse cursussen. Maar kan terug. iedereen varen? Of is het. Ehm. Like uh, uh, uh, nee, uiteindelijk, als je dat wil leren, dan kan iedereen de kans krijgen het. om te leren varen. Uh, maar daar, ook daar zit weer een opleidingstraject aan vast, waarbij je echt stap voor stap beginnen met een klein bootje, uh, uh, de techniek van het varen en uiteindelijk uh, het halen van een diploma, waarna je echt uh, met de boot op pad kan. Oké. Okay. Nou ben ik uh, toch bij jullie geweest uh, vorig jaar en ik zie toch best wel veel jongeren rondlopen. Dus ik, uh, ik wil niet zeggen dat de vergrijzing bij jullie toezat, hoewel Tom de Rode heeft geen uh, blond haar meer. Maar, nee. uh, dus toch is er nog wel interesse. Ik zie best ja, wel jongen. Nee, dat, dat klopt. Wat ik al zei, uh, wij hebben het geluk dat we tot nu toe nog steeds uh, uh, nou, elk jaar toch wel wat nieuwe aanwas ja. hebben. Uh, maar ook kijkend naar dat de taak toch wat uitgebreider wordt. Uh, het is, het is niet meer zo, ik, ga, ik wandel de zee in en ik haal iemand eruit. Hè. Je nee. moet echt allerlei deeldiploma's halen. Klopt. Het is echt een, een, een redelijk zwaar traject. Als je echt alles verhalen ben je link, een jaar of drie bezig. Ja. Uh, nou ja, wat ik al zei, de strandopleiding, maar ook dingen als EBO... reanimatie, communicatie. Uh, dan moeten uh, van vorige week. We hebben weer een groot deel van de strandwachten een bijscholing gehad in het gebruik van C2000 en het landelijke communicatiekanaal, zodat we ook met andere hulpdiensten samen kunnen werken. Dus ook voor de huidige strandwachten betekent dat ze elk jaar toch een aantal herhalingscursussen, updates moeten volgen om weer op de hoogte te zijn. Het is dus een treffend voorbeeld van uh, vrijwillig is niet vrijblijvend. Hè? Klopt. Je, ja. moet, je moet er echt wat aan doen, dus je, je kan het niet als hobbytje erbij hebben, zoals een uurtje tennis. Je moet er vol voor gaan. Jullie Gaan er 90 jaar vol voor? Wat gaat er uh, ter verhoging van de feestvreugde allemaal gebeuren? Nou ja, we gaan een aantal dingen organiseren. En dat is natuurlijk altijd lastig. Want 90 is uh, uh, een heel mooi getal. Maar het is natuurlijk net nog geen 100. En het is ook geen 75. Uh, toch vonden we dat het de reden was om uh, een aantal activiteiten te organiseren. Om uh, de aandacht te vestigen op het werk wat we doen. En daarnaast ook uh, richting onze eigen leden een soort bedankje voor alle uren en alle inzet die ze doen. Uh, dat gaan we komende week. Uh, het hoogtepunt. Aanstaande dinsdag is de dag dat 90 jaar geleden de vereniging ja. werd opgericht. Dat betekent dat we de rest van de week een aantal activiteiten aan vastknopen. Uh, we beginnen donderdagavond. Dat is de avond waarop onze jeugdleden zwemmen met een speciale avond voor alle jeugdleden waarbij ze nou ja, in het zonnetje worden gezet. Uh, zwemmen? Waar, waar, waar wordt er gezet? Uh, uh, eigenlijk de jeugdleden zwemmen op uh, donderdagavond in het, uh, in het zwembad, in het Centerparks uh, okay. of Crandorado zwembad. Uh, uh, en leren daar uh, uh, en redden. En dus alle techniek. Dat is vanaf zes jaar uh, tot ongeveer vijftien jaar uh, zwemmen daar uh, zo'n 80, 90 jeugdleden elke week. Uh, nou ja, zij zijn onze toekomst. Dus uh, we vonden ook een mooie manier om daarmee te starten met een speciale avond. Waar doe je dat? Uh, in, de in, de zwem, in het zwem, okay. de park's, uh, Zwembad. Terwijl ondertussen ook met telefoon gaat. Dat, je ziet dat als je. Nou, Hij is waarschijnlijk verteld iets wat niet waar is. Dat ja, moet dat dus kan je zien. <laughs> um, um, dan vrijdag uh, hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ja. Waar we ook uh, ja, toch wel een 90-jarig tientje aan proberen te geven. En zaterdag is eigenlijk de, ik zou bijna zeggen de openbare dag. Uh, dan hebben we smiddags uh, van 3 tot 5 een receptie bij uh, Beach Club 10. Waarbij we nou ja, buiten onze leden, oudleden, donateurs ook een hoop uh, relaties hebben uitgenodigd. Um, um, uh, andere hulpdiensten waarmee samenwerken. Pro's, de sponsors, maar ook andere geïnteresseerden. Uh, eigenlijk uitnodigen om langs te komen om met ons uh, het gras te heffen. En daar zullen we ook een, een aftrap geven voor uh, ja, een nieuwe donateursactie die we, ja, die we gaan doen. die hebben we hier uh, voor ja. ons, steun ja. ons en dragen bij aan een veiliger strand. Ja. Nou ja wat, wat we toch merken is dat uh, uh, heel veel Zandvoorters ons een uh, warm hart toedragen. Uh, dat, dat merk je als je mensen spreekt, dat merk je als je uh, nou ja, op het strand of in, bij andere activiteiten aanwezig bent. Uh, wij denken dat ook, uh, ja, dat uh, hopelijk kan door uh, uh, nog meer mensen enthousiast te maken om dat ook uh, door middel van een stukje financiële bijdrage te doen. Wat we dan vooral kunnen gebruiken voor het vereniging. Deel. Uh, onze vereniging zit qua subsidie en middelen uh, mm. vrij lastig in elkaar. En we hebben de hulpverlening, nou, dat is, uh, uh, bijna volledig wordt dat door de gemeente vergoed. Maar daarnaast hebben we ook onze vereniging, de, een deel van de lessen die gegeven worden, uh, het stukje voorlichting over uh, waterveiligheid. Nou, daar kunnen we altijd middelen voor gebruiken. Uh, dus daar gaan we een nieuwe poging voor doen om uh, nog meer mensen nog meer daar onthousias voor te krijgen. Hey, en, en krijgen mensen die zeg maar, zich als donateur opgeven nog iets uh, daarvoor terug? Ja, wat we, we hebben daarnaast uh, buiten een, een, een, een reguliere nieuwsbrief, uh, gaan we ook onze open dagen nieuw leven inblazen. Dat is een beetje vergelijkbaar wat de KNRM ook, uh, ook jaarlijks doet. Waarom uh, nou ja, iets opnieuw uitvinden als een ander ja. organisatie het heel goed doet. Om echt ook op zo'n dag de donateurs te geven, nader kennis te maken, uh, op het strand met de voertuigen mee te rijden en uh, een betere kijk op ons renningsbegaarderwerk te krijgen. Ja, ik heb dat zelf ook een keer uh, mogen doen, dat uh, vond ik heel bijzonder. Het ja. is uh, zeker ja, de moeite waard. Het, uh, het aardig is, en, en misschien komt het ook omdat dat een aantal van ons al wat langer meedraait. Dat dingen die voor de gemiddelde stand heel normaal zijn. En waar we eigenlijk niet meer over nadenken. Nee. Uh, dat je toch merkt dat dat vaak voor mensen die de organisatie niet kennen. Dan wel heel bijzonder is. Of iets wat ze ja, niet vaak meemaken. Uh, dus dat is een goede gelegenheid om uh, ja, zoveel mensen als maar kan uh, kennis te laten maken met de activiteiten. Ik wil het nog even over uh, jullie bijzondere ledenvergadering hebben. Ja. Over het huldigen van een aantal mensen. <lacht> je ja, voelt al wel, een kan ik werd gisteravond al door iemand aangesproken. Uh, uh, Even voor de duidelijkheid. Ja. Er uh, kan gehuldigd worden 20, 40 enzovoort. Ja. En jullie hebben een hele bijzondere. Klopt. En ik, ik weet dat we daar ook naar aan het kijken zijn wat we daarmee kunnen doen. We hebben een, een lid gaan we ook wat, niet vertellen wie het is. Wat 75 jaar ja. lid is, uh, daar, daar werden wij gisteren ook weer, uh, weer op gewezen. Uh, dat zal iets zijn waar, uh, waar het bestuur en het dagbestuur wat, uh, wat mee zal doen. Uh, ja, meer kan ik daar ook nog niet over zeggen. Zou dat ook landelijke aandacht kunnen krijgen? Ja. Dat is natuurlijk bijzonder. Uh, dat zou kunnen. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik niet helemaal weet hoe men daar uh, mee omgaat, hoe we daarmee omgaan. Dames en heren, de PR-functionaris zit met de mond vol tanden. Ja. Uh, nou nee, nee, laat ik het uh, anders zeggen. De, de PA kan soms niet alles vertellen wat hij weet. Hè? Ah, ah. kijk, hier komt het aapje uit de mouw. Nou, daar ging het even om. Uh, er wordt dus aandacht aan besteed. Uh, er wordt het, zeker op die avond het is heel aandacht bijzonder, aan, bijzonder, aan hè? Het is Ja, bijzonder. Het, is, uh, het is bijzonder. Um, um, um. Ja, er wordt gezegd dat er nergens anders Nederland nee. dat is. Dat heb ik niet kunnen checken. Het is natuurlijk tegenwoordig wel een landelijk systeem. Maar dat is okay. hè, een soort landelijke ledenadministratie. Maar die is ja. nog niet zo goed als het is. Dus het zou ook op andere plekken kunnen. Maar feit is dat als je 75 jaar lid bent van de vereniging, dat dat natuurlijk heel ongeacht welke vereniging ja. heel bijzonder is Zeker. Goed zie je ook dat er een tentoonstelling ja. uh, staat? Dat, dat was eigenlijk de volgende stap, uh, de ik, ik ja. kijk even of de, of de regisseur niet al begint te wuiven, die, die kijkt die is nog, nog blij ontspannen, dus um, de wat, wat we naast die receptie doen is dat er uh, natuurlijk heel veel historie en ook historisch materiaal beschikbaar is van de Regingsbegade en uh, we zijn heel blij dat we uh, onder andere uh, Christine Kemp, uh, Nel Kerkman en Annemarie Kemp bereid hebben gevonden om daar uh, uh, tussen al die tientallen spullen die er zijn een hele mooie selectie te maken en die zal vanaf aanstaande woensdag uh, tijdens de openingstijden van het Juttersmuseum te zien zijn uh, tot aan de paas, dus dat betekent aanstaande woensdag en dan uh, de twee weekenden daarop uh, met het voordeel dat de paas maandag ook een openingsdag is voor het Juttersmuseum uh, dus mocht je geïnteresseerd zijn dat in dat mooi. werk, dan is dat ja. zeker de moeite waard om uh, even een kijkje bij het Juttersmuseum te gaan nemen. Dus het is trouwens altijd leuk bij het Museum. Ja, ja al altijd, leuk. altijd ja, en, en, en nu nog, nog nogal extra leuk, leuk. Uh, Even terug naar de steun ons. Hoe ga je dat uitdragen in het dorp? Want uh, de folder is natuurlijk leuk, maar je moet natuurlijk wel. Uh... Nee, dat klopt. Uh, wij hebben een, een commissie rond de jubileumcommissie die uh, ook daarbij een aantal activiteiten nog, uh, een zowel is als ontwikkeld heeft. Dat zou betekenen dat het ook met ander materiaal ondersteund wordt, dat uh, bij een aantal punten uh, de folders gebruikt gaan worden. En dat ze daarnaast actief bij een aantal evenementen van de zomer ook gaan, uh, gaan uitdelen en onder de aandacht brengen. Oké, okay. Ernst, ik denk dat wij genoeg weten over uh, wat jullie dit weekend gaan doen doen ja en wat jullie volgende weekend gaan doen en wat we de rest van het jaar gaan doen dat, kan we dat komen we een andere uh, keer andere keer vertellen uh, erg mij hartelijk dank voor de komst nou geen leuk uh, dankjewel en het muziekje deze keer is jim croots time in a bottle, If I could say time in a bottle. Save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Inmiddels krijg ik struinen in de duinen uh, toegeschoven. Gerard Scholder, welkom. Ja, Goedemorgen, Goedemorgen Gerard. He, Blij dat ik op tijd ben. <laughs> ja, nou je zit ook op tijd. Ja, ik nee, nee, komt nee, wel ik met moet uh... even een rondje proeven in de vanmorgen alvast. Oh, je, je loopt morgen? Dan, uh, ja, morgen. Oh, 12 ja. Kilometer, Doe jij denk. morgen mee met de, de grote ronde? Ja. Ik ja. Okay. even testen of de conditie van die borachter nog goed was. En maar... hoe, uh, hoeveel heb je nu gelopen? 6 kilometer, even. Nou, even kijken. Over strand of door de duinen? Voor alles wat. De zuidduinen, een stukje strand en uh, door de brede rode draad terug. En... Heerlijk. Ik ben er weer. Pak ik koffie voor me. Dus uh, ik heb je ziet er niet vreemd vreemd uit Ja, we ja, zouden het over water hebben. Dus ik denk, ja, kom wel met een liter of tien water binnen. Net zoals je met een gewijn binnenkomt als we het over herten gaan hebben. Ja, ja, nee, maar meeste heb ik zelf opgedronken. Ja, dat ja. is wel een goede tip voor de, de lopers morgen. Hè. Neem genoeg ja, drinken mee. water meenemen. Ja. Nou, inderdaad zeg. Want uh, gewoon enkele shutje is genoeg, heb ik gemerkt. Weet je, je hoeft geen dubbel uh, hemdje nee, of niks. Korte nee. broek. Het is echt, is echt heel warm hoor. Het is warm. Goed, de tip van de over het hardlopen dan gaan we nu over water hebben of zullen we eerst het doekje doornemen want ja, ook om. wel want er staat nog een tip in van de bod ja? Toevallig toevallige op een laatste badzijde. dat vroegen ze Gerard, dat jij nog een tip ja ik denk ik, ik zeg het is misschien wel afgezaagd dat gaan we nu elke oh, ja. struine zetten we dat erin ja. ik zeg maar dat hoort er toch bij in het voorjaar hè? want uh, en de tip is natuurlijk de teken want straks uh, ja in april beginnen die toch weer de kop op te steken en dan mensen willen zelf graag lekker als warm wordt, korte broek en uh, korte mouwen doen. We... En uh, lekker van het zonnetje genieten. Nou, van het zonnetje mogen ze wel genieten. Maar die, die lange broeken en die lange mouwen moeten ze eigenlijk gewoon houden. Want ja, je moet je lichaam beschermen tegen die teken. Is, dat, ja. uh, is dat, uh, dat tekenprobleem of de opkomst ervan, is dat eigenlijk een beetje van de laatste jaren? Of was het altijd al zo? Want ik, wat mij opvalt is dat je in de laatste twee, drie jaar veel meer voorlichting daarover krijgt. Ja. Is ja. Het, was het al zo erg, als je dat erg mag noemen, of is het zo gebleven? Nee, het, is, het, is, het, is, het wordt veel erger. Het wordt erger, ja. oké. Okay. Ja, vergeleken met... Uh, 10, 20 jaar geleden waren ze er ook al en toen hadden mensen ook wel eens die uh, vervelende klachten uh, neurologische uitvallen, geef min maar dan hadden, hadden ze die door gehad, waardoor het veroorzaakt ah, was ja, ja. Ze, die, die kring die was wel bekend maar de gevolgen ervan wisten ze niet en dan kan het soms nog wel 5 tot 10 jaar duren voordat, je, voordat het lichaam zo uh, aangetast is, dat ja. je die neurologische uitvallen krijgt en, uh, dat wisten ze uh, toen niet maar nu zijn er goede onderzoeken uh, uh, gedaan, en nou uh, is dat uh, beter bekend. Dus preventie is daarom uh, ja, van, van het grote belang. Plus het, het milieu en, en, en, en het weer is veranderd. Hè? Het wordt warmer. Ja. Uh, beter, beter voor de teken. Die teken gaan niet kapot in de winter. Nee. Vriezen nu dood. En, ja, en, en er komen er meer. En ze zeggen ook nog eens een keer uh, goede gastheren. Nou, die hebben wij zeker. Hè? We, hebben, we hebben iets van 1500 damherten lopen in de Amsterdamse Waterlijn Duinen. Dus dat zijn ook gastheren van teken. En die, Heb je... Ja. Heb je dat wel eens gevonden op zo'n hert? Dat zijn natuurlijk goede oh. gasten, maar... Dat... Ja. Jeetje, ja? Nou, als Wat gebeurt wij in, er met zo'n hert? Uh, maar met... ja. oh, sowieso een levend hert, die heeft honderden teken. Dat, ja? dat kan je ook wel zien, al die, die, die zwarte knobbel, uh, knobbeltjes of bobbeltjes die er aan hangen, dat zijn vaak teken. Maar een gezond hert hebt daar niks van, die is daar uh, immuun voor. Okay. Maar zo gauw het een ziek dier is, dan kan het wel eens zijn. Want dan dat, dat, dat, dat merken die teken, dan komen er soms wel eens ja, meer, veel, nog meer dan honderden teken op. En... Uh, worden te vuil. Dan heeft hij de last van. Dat ja. kan hij zelfs uh, dan, door die ziekte van lijm, uh, ja Dat helpt hem dan zeg maar ook. Uh, ja, dat is een van de doodsoorzaken. Ja. De, de vervolgtip is natuurlijk als je thuis komt en je hebt in de duinen gestruind. Goed, ja. Kijk even naar je benen hoe dat er uh, eventueel bij zit. Ja, ja dat zeg ik ook. controleren elkaar anders. Disnoods, hè? Als je met een groepje bent, ga je in een rondje staan of zo. De, ieder uh, van de achterkant, nou ja. een kun je jezelf niet bekijken. Klopt die neemf eraf. Hè? Dat zijn die kleine zwarte spinnetjes. Waar, daar begint die Teek mee, want hij zit de eerste 12 tot, tot, tot 20 uur nog niet vast of zo. Maar dan, dan een gegeven moment gaat hij in een holte kruipen en dan nestelt hij zich in en dan graaft hij zich er zwaar in. Ja, en dan zit hij vast. Dus dat dus moet je het, voor zijn. Dus je kan het voor zijn door uh, in ieder geval even die, die, die, die hele kleine dingetjes weg uh, te slaan. Ja. ja, want deze. Kijk, ik. Oh nee, ja, het publiek. De luisteraar ziet het niet. Ik, ik ben he? helemaal. Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen groene broek al juist. Ja, ga ik wil ik het dan? even voor jou zien. Luisteraar, ik leg nu even mijn been op de tafel. <laughs> ja, normaal doe ik dat niet. Dat is een anti tekenbroek Ja, kijk, zie dat. Dat is uh, cake, cake kleur. We hadden ja. dus, de het ook nog korte broeken. Dat mag helemaal niet meer. Nee, nu nee, hebben we nee. gewoon zo gauw het warmer wordt, die, die dunne, lichte broeken. Maar dat zie je ze gewoon op lopen. Hè? Dus uh, ben je aan het struinen geweest of met, met een excursie. het ja, beter zichtbaar af, dus en dan ja. kun je het ook beter ja, behandelen. Gewoon ja. een beetje handig om met lichte Sleem. kleding te doen. Ja, ja, ja nou, dan, dan, dus dus dan, dan dus zie je ze heel beter tip. lopen. Ja. De tip wordt steeds groter. Sokken uh, aan ja. Kleding, nou, Zokke, kolor, ja, ja. schamkleurige lichte kleding. Korte, korte broeken wordt een beetje uit en boze. In de duinen kan dat niet meer, nee. Nee, dat heb ik al een beetje door. Goed, we gingen toch een beetje hebben over de waterweg. De weg van het water. Ja, he, die, die excursie heb ik vanmiddag. Ja. Er zijn nog enkele plaatsen zelfs. Dus uh, ik, ik, ik ben benieuwd. Ja, ik ben gisteren vrij geweest. Ik ben benieuwd hoeveel aanmeldingen er waren geweest. Want hij stond ook in diverse krantjes. Maar hoe laat begint hij? Hij begint om twee uur. En waar is het Bij de ingang Oase, bij de hoofdingang. In ja, en dan uh, ja, het busje staat klaar, al is, wil dat niet zeggen, dat je niet moet lopen, want het is met het mooie weer. Ga ik er regelmatig uit ja. en dan ga ik, uh, ja, begin ik uh, bij het toevoerslootje, want daar, daar komt het water binnen vanaf de Rijn bij ons uh, in de Duin. En dat is dan voorgezuiverd in Nieuwegein. Via toevoerslootjes gaat het uiteindelijk naar het infiltratiegebied, het verboden gebied, waar normaal ook niemand komt. Ja. Nou, en dan volg ik als ware met het busje uh, het water en dan stappen we er weer uit. En dan kijken we hoe die filtratie gaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is ja. het unieke van die Amsterdamse waterleidingduinen. Zo'n 10 tot 15 meter dikke zandlaag. Daar zijpelt het water als het ware doorheen. Dus dat is uh, ja, de filtratie. Zo maken wij het water uh, schoon. Wat nergens anders zo gaat. En dan gaat het ja, volgezuiverde drinkwater in de duinen. Via de afvoerknalen. Uiteindelijk na twee maanden ongeveer. Komt het terecht in de oranjekom. Nou, en dan is het ja Ogenzuiver drinkwater. Is het eigenlijk een geforceerde weg of is het een natuurlijke weg? Nee, ze zeggen wel eens, hè, dat, dat hoor ik ook van oude zandvoerders die er gewerkt hebben, het halve duin is op de schop geweest. Ja. Kijk, al die geulen, al die knalen zijn allemaal gegraven. Ja, daar zie je nou niks meer van. Nee, het is prachtig mooi groen en met allerlei soorten zeldzame planten en bloemen. Maar het halve duin is echt op de schop geweest. Dus het is een geforceerde uh, ja. uh, maar dat ja. maakt niet uit. Dat is, uh, ja. Het is natuurlijk inderdaad uniek. Want ik kan in Nederland geen andere uh, uh, ...gebied voorstellen waar het zo gebeurt. Kijk, ik mag jou wel. Nee, ik vind het ook... <laughs> het is een ik gebied sowieso. Nee, het, mee, ik, ik, ik kan, heel, weet het, jij een ander gebied in Nederland waar nee, het zo nee, gebeurt? Nee, PWM, hé, die doet het, maar die doet het weer iets anders. Die, heeft, uh, die, die doet het eigenlijk meer uh, met diepgrondwaterwinning. Hmm. Dus, uh, dus dat is net even anders als bij ons. Maar op deze manier, op zo'n open manier ook nog... ...wat ze eigenlijk niet meer willen. Want ze zeggen... Ja, daar kunnen allerlei uh, vervuilers uh, aan te pas komen voordat het naar die geul is. Maar dat is in die 150 jaar nog nooit voorgekomen. Dus wij hopen dat het zo mooi open blijft en niet met alles buizen uiteindelijk naar nee. het infiltratiegebied. Het gezeur destijds is dus dat, ja. vind ik. Ja, alles moet ja. ineens hygiënisch en dat ja. ligt er al 150 jaar. Er ja. is dus in 150 jaar nog niemand ziek geworden van het water. Nee. En ineens gaan we er van alles aan doen. Nee, nee. nee. nee. nee het, het, maar uh, um, dat is natuurlijk ook de reden waarom het afgesloten is, hè? Die infiltratiegebieden zijn ja. afgesloten. Afgesloten. Voor de rest mag je zelf overal struinen in die 3400 hectare. En dat, dat, maakt, dat is het ook weer het leuke. En, dan, uh... en die afwisseling, dat maakt soms ook mooi. Hè? Natuur en water. Ja. Maar ja, en het kan niet meer missen bij ons. Hè? Je nee. komt dan altijd wel weer een paar hetjes tegen. Of, uh... Een paar? <laughs> ja, ja. Nee. Dan laten we daar niet al te lang over hebben. <laughs> Zij, waar, welke gemeenten maken gebruik van het water wat uh, hier gefilterd wordt? Ja, dat is uh, niet hier jammer genoeg hè? voor de uh, zandwoorders. <laughs> Ja. Nee, het is Amsterdam en omgeving. 1,2 miljoen mensen gebruiken dit drinkwater van de Amsterdamse waterlijn daarom. Nou, oh, dat is wel grappig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het water in Zandvoort lekkerder vind dan in Amsterdam, hoor. Ja, dat is uh, onze concurrent, de PWM. Ja. Dat, dat zou kunnen, ja. als je dat... Uh... Het water in Amsterdam is prima. Ik heb wel eens een discussie met mijn zoon erover, want die woont in Amsterdam en die zegt dan van... Nee, maar mam, ik vind water in Amsterdam veel lekkerder dan in Zandvoort. Ja. En ja. ik zeg ja, ik ja, vind dat, het water hier lekkerder Nee, lekker. maar nee maar Bestie, je dat je is ja, het Weetje, wij wat je zou kunnen doen iedereen is meegaan. En wij hebben, plekken hebben we dat geproefd. Ja. En dan proef je echt het verschil. Dan is het echt anders. Ja, het is echt anders. Ja. Ja. Maar, maar dan haal je het echt uit zo'n uh, zo zo filtratiekanaal. Uh, ja. En dan smaak ja. het ja. echt anders. Dan is het inderdaad dan is het meest gezuiverde water uh, op dat moment. ja uh, het is wel het, het lekkerste water zeg maar, van Nederland vind ik. Want, uh, ja, ja, p maar PWM, dus waar jij het uh, water voor krijgt en, en uh, Amsterdamse water. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen we hebben een ander uh, filtratiesysteem. Maar als je kijkt op de nummer 1 en 2 van Nederland. Beste water is de ene keer de PWM. En de andere keer is het waternet. Dus ah, er ja. zijn goede concurrenten bij elkaar. Ja. elkaar. Ja, ja ik, vind, ik ben gek op water. Ik vind water heerlijk. Ja, is uh, dus gezond voor me. Ik, ik ben gek op bier. Dus ik zie hier dat vliegd bij bier staan. Ja, bier wordt ja, gemaakt, er oh, uh, ja. zit water bij hoor. Ja, dus. ja, Nieuw, er staat hier duinbier. Ja, het is... Heb je nou een eigen, een eigen brouwerij, mee begonnen? <laughs> nee, dat is die brouwerij Klein Duimpje in, in Hillegond ja? en die maakt inderdaad ja, allerlei soorten biertjes van ons, maar met toevoeging van uh, bepaalde uh, sappen, zeg maar, van, van de vlier of uh, van de duindoren ja, elke keer verzinnen ze wat nieuws ja, en dat noemen ze duin-eigen producten, net als uh, net, wat, net als de honing die wij hebben zeg maar, of de nestkastjes die we verkopen, die komen van onze van onze bomen af uit de duin. Dus ja, duin eigen producten, ja, dat is ook een beetje hot natuurlijk. Dus dat uh, verkopen we dus ja, in het tuurlijk. bezoekerscentrum. Daar waar ik het net even over hebben, want als je Zandvoort binnenloopt, dan uh, kan je een pannenkoek eten en dan houdt het een beetje op. Ja. Dus, daar, daar ga je dus naar binnen met je kaartje, wat je bij pannenkoek moet kopen. Ja, precies. Um, ja. Maar in uh, de oase, daar is het echte bezoekerscentrum ja. en daar is ook het, uh, uh, het verkooppunt van allerlei dingetjes. Ja, en ja-kaarten en, en, ja, kaarten en uh, dus allerlei soorten. Vogelzang, nog voor Ja, Vogelzang precies, zitten. ja. En daar is de hoofdingang en daar start hij ook vanmiddag die excursie, hè. Dat, uh, ja. Maar je gaat toch echt met de auto, begrijp ik? Met, die, ja, dat moet wel. Het ja. is onmogelijk, hè. Het is ongeveer uh, iets van 20 kilometer die we gaan afleggen, ja. Nee. ja, en, ja en, en, dat wordt te lang. In twee uur. Hm. Ja, dat gaan we niet redden. Nee, want we ik hebben no hier de dertig wel dus al genoeg. Ja. <laughs> ja. ja. Um, we hebben nog een, een hele grote agenda en we hebben ook nog maar een paar minuten. Oh, ja, nou wil het toch nog even over een paar highlights hebben. Ja, want wat, wat die ene die staat hier nog ineens op, zie ik. Dat is de eerste fietsexcursie van het jaar. Maar dat is volgende week vrijdag. Want ik weet niet welke datum het dan precies dan is. hier ja, uh, staat een excursie. 30, 30, maart. 30 maart, hè? Ja. ja. Want deze, deze nieuwe struinen heb ik meegenomen. Dat is uh, vanaf april. Maar volgende week vrijdag om 2 uur dan begint, de, nee, wat zeg ik, om 1 uur. Volgende week vrijdag om 1 uur begint de eerste fietsexcursie van het jaar. Ook bij de Oase en dan mag je zelf je fiets meenemen, maar wij hebben ook twintig fietsen van Waternet en die kunnen gewoon, die zitten bij die prijs in van vijf euro. en dan uh, kun je met twee boswachters, eentje voorop, eentje, eentje achterop. achterop. <laughs> heb je ook wel eens meegenomen? Ja ja. Ja, ja ja. en ik ben ook zeker van plan om er dit jaar weer een uh, te gaan ja. fietsen. Uh, daarom weet ik ook uh, hoe het waterfiltratiegebied in elkaar zit, want daar zijn we toen ingefietst. ja. En waar dus... gaat de, deze nu heen? deze de... de aankomende vrijdag. ja, dan gaan we, maar dan gaan we meer het Van Limmerstierum dat uh, vijf jaar geleden gedempt is. Dus dat is als één grote ja, woestijn geworden. En dan laten we zien eigenlijk wat de weersinvloeden wel niet kunnen doen. Wat, wat, wat hm. voor heuvels die kunnen opwerpen in een paar jaar tijd. He. Een dat soort het, verstuiving dan. Hele, ja, een ja. Prachtig mooi verstuivingsgebied met, met helmgras en uh, alle sporen erin. Dus we crossen dan dwars door het hele duin heen. En dan uh, uiteindelijk bij het Van Limmerstierum. Ik zie nog een hele leuke. Lammetjes kijken met paard en wagen. Ja, dat is ja, dat is dat is. Meneer Van der Stap uit de zilk. Die uh, inderdaad, die gaat dan uit vanuit de zilk ook. Dus daar moet je wel een stukje voor rijden. Daar start hij dan. En dat is vooral, uh, ja, ook voor kinderen. Dat is uh, half april. Begin april beginnen bij ons ongeveer de lammetjes te komen. Hè? Dat is afhankelijk ja. van wanneer die rammen bij gaat. Dat is ook een hele leuke kinderexcursie, inderdaad. En, uh, bij, uh, ja, 25 april is dat. Dan moeten gezien het tijdschema want ja. we worden al uh, vanuit... De regiehoek wordt ja, al ik geroepen. Ik zag het al een uh, <laughs> Alle aanmeldingen voor excursies kunnen via de Oranjekom. Nou, het telefoonnummer kan je uh, opzoeken in, uh, in het boek. Spuin in de Duin is verkrijgbaar bij wie allemaal? Bij de VVV? Ja, bij de VVV breng ik altijd een heel stapeltje. Bij het Pannenkoekenhuis de Duinrand en al de andere Pannenkoekenhuizen rond de Duin. Dus het is, en... het is zeker interessant om zo'n boekje op te halen. Ja, het is uh, de gratis. Tip, de tip te lezen, het is gratis. Aan de achterkant vind je tot en met juni alle excursies die uh, zeer de moeite waard zijn van gratis tot een tientje uh, ik zou zeggen ik kies er een paar uit want het is altijd leuk om uh, te doen ik ga zeker proberen om er eentje mee te fietsen uh, Gerard bedankt voor de ja, komst graag gedaan, ja, dankjewel uh, okay. en ik zie jullie weer terug in de duin. ja dat lijkt ons wel, <laughs> okay. dit was het eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort waarin wij weer tal van uh, mensen hebben ontmoet ja. en ja we gaan zo weer verder met het tweede uur, maar, de twee uh, eerst een klein stukje muziek want ik denk dat het nieuws heel gauw vanzelf erin komt We'll oh.